Zwaargewicht Vladimir Klitschko heeft de wereldtitel veroverd van de grote boksbonden. In Duitsland was de Oekraïner in alle 12 ronden te sterk voor de Brit David Heij. In het duel stonden de belangrijkste wereldtitels op het spel. De broer van Klitschko bezit de enige andere titel in de zwaargewichtklasse. En dan het weer, vooral in het westen schijnt de zon in het noordoosten veel bevolking...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 Het anker. Goedemorgen en mooi dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het ontbijtprogramma van de EO op de lekkere vroege zondagochtend... waarin wij spreken met, uh, met inspirerende mensen. En vandaag is dat psycholoog Helene Terwijn. Goedemorgen, psych uh, psycholoog Helene Terwijn. <laughs> Zo, dat zeg ik direct even twee keer. Uh, u zal denken, waarom deze psycholoog aan tafel? Helene Terwijn is in 1998 begonnen met een bijzonder initiatief. Dat was de IMC Weekendschool. En op die Weekendschool krijgen kinderen uit... Achterstandswijken, ik denk dat ik het zo moet zeggen, of moet ik inmiddels probleemwijken, krachtwijken? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hoe dan ook. Sociaal-economische achterstandwijken. Sociaal-economische achterstandswijken. Daar krijgen kinderen uh, die krijgen les op zondagochtend en die krijgen daarin. Ja, wat krijgen ze daarin eigenlijk voor een les? Ze leren op uh, de weekendschool de wereld kennen. Dat is de kortste samenvatting. Ze krijgen uh, uh, lessen van mensen die interessant werk doen, zoals jij en ik. Uh, journalistiek is een vak op de weekendschool. Ook geneeskunde, recht, wiskunde, filosofie, kunsten. Uh, in drie jaar lang krijgen jongeren vijftien weekendschoolvakken. En die meestal zo vier zondagen duren. En daarnaast nog een heleboel lessen waar ze zelf om vragen. Van mensen waar ze zelf nieuwsgierig naar zijn. En de lessen worden altijd gegeven door mensen die het werk in het echt doen. Ik ben, ik ben ook erg benieuwd uh, hoe dat voor jou is. Uh, want je hebt toch ergens het idee gekregen van: nou, uh, we gaan op zondag lesgeven. Toen jij tien jaar was, want zo zijn de vroegste leerlingen op de ja. kindschool ja. tien jaar. dacht jij er toen over om op zondag naar school toe te gaan? Nee, nee. Ik denk dat je dat idee alleen krijgt als er ook een weekend school is. Nee, ik, uh, het, het komt niet uit mijn eigen jeugd voor. De weekend school komt eigenlijk voort uit een onderzoek. wat ik uh, in de jaren negentig deed in Amsterdam Zuidoost, ja. uh, de Bijlmer. En daar heb ik toen. Tweeënhalf uh, jaar lang honderden jongeren gesproken en vragenlijsten voorgelegd over hun schoolmotivatie yeah. en toekomstperspectieven. En ik was onder de indruk op de negatieve manier van de, uh, hoe moeilijk het voor hem was om zich een positieve toekomst voor ja. te stellen. En al die gesprekken met die jongeren hebben mij aan het denken gezet dat uh, uh, de gewone school eigenlijk voor veel kinderen niet genoeg is. Maar hoe zag, hoe zag jouw zondag er vroeger dan uit? Dat was gewoon spelen en... Dat weet ik niet meer zo goed. Ik herinner me dat we altijd moesten wandelen. Nu vind ik het heerlijk om te wandelen, ja. maar vroeger vond ik dat verschrikkelijk. Veel lezen. Ik was echt een leeskind. En dat um, gaat natuurlijk ook uh, van uh, dit, dit uur gaat het vooral ook over kinderen en over hun toekomstverwachtingen. Hoe gingen jouw ouders om met jou en je opleiding? Waren ze daarin heel erg dwingend of lieten ze je heel erg vrij? Nou, wel als de meeste ouders in Nederland uh, denk ik uh, uh, dat het erg belangrijk is om naar school te gaan en diploma's te halen. Maar wat ja. dat je uiteindelijk kiest, dat, dat je eigen keuze is. En dat zie ik ook uh, terug bij mijn eigen studenten en ook bij de kinderen van de weekendschool. Die krijgen eenzelfde <coughs> ja, nou. vanuit huis. In, in, juist voor uh, immigrantenjongeren, uh, waarvan de ouders vaak zwaar werk uh, uh, hebben moeten doen of uh, nog steeds doen, uh, uh, de, uh, worden ze echt sterk aangemoedigd om uh, diploma's te halen. Uh, ouders zeggen ook: Goed, je best doen op school, dan kan je later hoog komen. Dus dat ja. is nog wel wat, uh, uh, wat sterker. Sterk, maar voor hun is het weer moeilijk dat, uh, uh, dat hun ouders vaak de weg in Nederland niet goed weten. of zelf niet de ervaring hebben. Uh, hoe fijn het is om uh, hoger onderwijs te volgen en uh, uh, daarvan te profiteren. Uh, dus de ouders zien de weekendschool ook echt als een versterking. Oké. Okay. Wij gaan jou eerst nog eens even beter leren kennen. En daarvoor hebben wij een jukebox. Dat is een bijzonder apparaat. Hij stelt namelijk vragen in plaats van dat hij platen draait. Uh, we krijgen een stuk of vijf, zes vragen. En uh, aan jou het verzoek om daar even kort op te antwoorden. En dan ben ik benieuwd wat eruit gaat komen. Kan niet zonder... Uh, telefoon. Hm. Grootste ambitie... Ai, dat zijn er meerdere. Mm, de weekendschool groter en sterker <laughs> maken. Religieus? Nee. Ochtend of avondmens? Ochtend. Waar schaamt u zich voor? Dat zeg ik niet. Hoe komt u tot rust? Lezen. Voor wie bent u een rolmodel? <laughs> Ik ben een stuk aan het schrijven waarin ik uh, niet zo vriendelijk ben... over het hele idee rolmodellen. Dus deze vraag wil ik graag even overslaan. <laughs> of op een heel lang andere vakantieland? Even. Italië. Tjonge. Uh, waar, je zich, waar je je voor schaamt, daar, daar, daar ga je het niet over hebben. Maar je hebt wel... Ooit het onderzoek waar het allemaal mee begonnen is. Dat was een onderzoek dat ging over schaamte. Nee, nee dat was mijn afstudeeronderzoek. In oh. 1993 ben ik inderdaad afgestudeerd... op een, uh, vind ik zelf, heel mooi onderzoek naar schaamte. Ik was namelijk de eerste die schaamte empirisch uh, onderzocht. Uh, ik heb emotiepsychologie gestudeerd bij Nico Vrijda... aan de Universiteit van Amsterdam. En ja. schaamte was een emotie die, uh, waarover in de literatuur... wel dingen gezegd werden, maar die eigenlijk niet onderzocht uh, was... Ja, dat heb ik wel gedaan. Daar heb ik een uh, mooie scriptie over geschreven. Dat was mijn afstudieonderzoek. En daarna ben ik pas dat onderzoek in Amsterdam uh, Zuidoost gaan Kijk eens doen. Aan. Maar ja. dan, je hebt met destijds dat onderzoek wel besproken schaamt. Als je echt schaamt dan moet je er ook niet over praten. Nou, niet dat het niet moet, maar dat hoort wel bij schaamte... dat je juist niet wil dat, uh, dat iedereen ervan af weet. Dus het meest passende antwoord is dat zeg ik niet. Ja. Oké. Okay. Um, um, de grootste ambitie, dat waren er een heleboel. En dan koos je uiteindelijk de weekendschool groter maken. Um, het is altijd lastig als je vraagt naar de grootste, de meeste, de bijzonderste... Um, Noem eens nog wat, wat, wat losse ambities die je daaronder zou schaden. Nou, bij de weekendscholen is het misschien wel belangrijk om te vertellen... Uh, we hebben negen IMC-weekendscholen in Nederland. We hebben ervoor gekozen om die niet uit te bereiden. Maar vanuit de kracht van die scholen, die het natuurlijk goed moeten blijven doen... Ja. daar spannen mijn collega's zich hard voor in... Elke zondag opnieuw. Zo'n zo school heeft drie klassen samen honderd leerlingen. Dat moet natuurlijk goed lopen. Daarnaast doen we een aantal andere dingen. En daar zal ik er drie van nou, noemen. Wacht even Eén uh, daarvan is dat we de scholen niet willen uitbreiden. Ja. Maar wel vanuit de weekendschool de stap willen maken naar het reguliere onderwijs. Dus kijken hoe, hoe, op welke manier de dingen die wij op de weekendschool bereiken... ook in het reguliere onderwijs bereikt zouden kunnen worden. Dat is er één. Dat is ja. een spannend project, okay. dat is een ambitie, een deelambitie. Een andere is uh, uh, het alumni-netwerk van de weekendschool groter, mooier en sterker maken. Groter gaat vanzelf, want elk jaar komen ja. er 225 oud-leerlingen bij. En het mooie is, de oudste oudleerlingen, leerlingen dus mijn oorspronkelijke groep uit Amsterdam, Zuidoost, die is nu 23. En de leerlingen komen zelf alweer terug om les te geven op ja. de weekendschool. Nou, maar al jouw ambities die ja? zijn dus wel gegroepeerd rondom die IMC-weekendschool? Uh, op dit moment wel. Op dit moment wel. En een andere, meer persoonlijke, maar toch op de weekendschool gerichte ambitie is uh, om goed wetenschappelijk onderzoek te doen naar de resultaten van de weekendschool. Daar zijn we ook mee bezig. En dat is misschien wel mijn meest sterke persoonlijke ambitie, die wel inderdaad uh, uh, uh, op de weekendschool gericht is. Dus uh, De komende jaren staan mijn ambities wat werk betreft uh, echt wel in het teken van de weekendschool. Er is nog veel te doen. Some people they just won't understand. or just won't understand these things. They get all your message, but I don't understand. Then keep it clean as it rolls, 'cause the. Long and now I wish you the best of love. Well I know you were strong. Xavier Rudd was dit met Messages. En als u denkt, dit lijkt op Paul Simon, dan heeft gelijk. Daar lijkt het wel een beetje op, maar het was hem dus niet. Xavier Rod onthoud die naam. Ik zit nog steeds in de studio met Helene Terwijn, de oprichter van de IMC Weekend School. Eh, waarom heet het eigenlijk IMC Weekend School? Goeie vraag. Uh, weekendschool is duidelijk. Het is een uh, school uh, uh, in het uh, weekend. IMC is uh, de afkorting van International Market Makers Combination. De eerste sponsor van de weekendschool. Oh, okay. En wij vonden het belangrijk om het ook IMC weekendschool te noemen. Om vooral om te laten zien dat het een uh, initiatief is dat door het bedrijfsleven en overigens de fondsenwereld wordt gefinancierd. Zijn los van de overheid uh, hebben we uh, de weekendschool opgezet. Ja. En inmiddels zijn er meer dan honderd uh, sponsors, maar vinden we het toch belangrijk om deze naam te houden, die ook onze merknaam het is, is geworden. we is dus onderscheidend geworden. Die weekendschool, daar gaan kinderen heen op zondagochtend. Waarom zou een kind dat willen? Omdat er heel erg veel te leren valt. Maar dat is, ik, ik ga gewoon terug naar de kinderen op mijn eigen Kinderen vinden het geweldig. Tien. Ja, maar dat verraad je afkomst, kinderen. <laughs> gemotiveerde kinderen die willen van alles leren over de wereld. Zeker jongeren van tien, ik weet niet of je, yeah. of je ze kent, maar die willen echt de wereld leren kennen. Ze uh, willen heel veel leren en op de weekendschool kan dat in een Context, ja, die, die, die je nergens anders vindt. Je krijgt elke zondag opnieuw les van mensen die echt interessante dingen te vertellen hebben. En die jongen willen dat weten, ze willen erbij zijn. En uh, ze komen graag drie jaar lang op zondag naar school, staan te snikken als het is afgelopen. En uh, de redenen die, die ze daar zelf voor geven is, uh, uh, dit leer je verder nergens. En uh, ja, ik wil het allemaal meemaken. En je zegt net tegen mij, dat verraadt je afkomst. Wat bedoel je daarmee? Nou, als je, als je uit een milieu komt waarin op zondag heel veel te doen is... je ouders nemen je mee naar het museum en uh, je wordt overal mee naartoe genomen... dan heb je misschien in je leven niet zoveel ruimte om uh, uh, um elke zondag naar school te gaan... Uh. Oké. Okay. Uh, dat manier. was mijn gok. Ja, ja. Nou ja, dat, dat, dat kan kloppen. voor mij was de zondag natuurlijk ook de dag waarop ik naar de kerk ging. En uh, ik zat inderdaad al heel erg vol met, uh, met sociaal leven op zondag. Maar wij, het gaat niet over mijn zondag, het gaat over de zondag van de weekendschool. Uh, wij gaan even luisteren naar een klein fragmentje uit een documentaire... die is gemaakt over de weekendschool in 2008... waarbij we een, beeldje, een beetje een beeld krijgen. En dan ga ik straks naar jou vragen wat er nou precies gebeurt. Oh, hij snuit het open! Oh. En hier komt... Het hart zelf, naar buiten. Zeg maar, die streepjes die je eroverheen ziet lopen... dat zijn die bloedvaten waar ik het over had. Meester, mag ik een stukje mee naar huis nemen? Nee. Maar mijn moeder wil het graag. Ik bloed! Als je dat per se wil hebben... iedere, iedere slager, iedere slager, dan kun je een hart halen. Ja, ik, ik, ik dacht eerst ook van dit is een slager... maar dit is helemaal geen slager hier aan het werk. Wat gebeurt hier nou eigenlijk precies? Hier staat een patoloog anatoom, een hart... Uh, uh, van een koe, geloof ik. Uh, uh, uit een homp vlees ja. te halen. en aan de kinderen uh, te laten zien. Eentje roept ook al aan het begin. ah, oh, hij snijdt het open. Dat is heel typisch voor de weekendschool. Leuk ja. dat je dit fragment hebt uitgekozen. Uit de documentaire van Suzanne Raas, inderdaad. Ja. Uh, het is typisch weekendschool dat je, de, de kinderen leren niet alleen over de wereld door dat gastdocent te vertellen. Maar vooral omdat ze uh, zoveel mogelijk demonstreren van hun vak. Dus als jij les zou komen geven op de weekendschool, dan zou je met de kinderen radio gaan maken. En zo komt deze meneer echt ver, laten zien uh, uh, wat hij doet. Ja. En daaromheen vertelt iemand een stukje verderop in dit uh, fragment, vraagt een uh, jongetje aan, en wat moet je nou allemaal studeren om ja. uh, uh, um dit te worden? En dan gaat hij daarover vertellen. En de kinderen stellen de meest rare vragen, of de meest onverwachte vragen, moet ik zeggen. En zo'n gast Docent, terwijl hij of zij met de kinderen aan het werk is, beantwoord dan ook uh, al die vragen. En dat is, je zei net, dat is typisch weekendschool? Typisch weekendschool is niet alleen, eh, niet alleen maar leren uit boeken of uh, uh, doordat mensen verhalen aan je vertellen. Maar vooral ook door, uh, door zelf te doen en door mee te doen in een vak. Waardoor je heel duidelijk ziet en meemaakt uh, wat er allemaal bij komt kijken. Zo... Verlang je dan nog bepaalde dingen van die docenten? Zeker, zeker. Uh, we hebben het zo opgezet, en dat, uh, dat heeft zich ook bewezen... dat het team van de weekendschool... dat zijn mensen die door de week de gastdocenten recruteren... of scouten recruteren, uh, met z'n voorbespreken. Die maken de programma's met de kinderen. Die denken erover, nou, oké, okay, als je nou zo'n vak geneeskunde doet... wat wil je voor elementen laten terugkomen ja. in vier lessen? Nou, anatomie, diagnostiek, onderzoek. Huh? En de dokters en de geneeskundestudenten... en de verpleegkundigen en de, de, de, de, de onderzoekers worden dan uitgenodigd. ...om een onderdeel in dat vak uh, te doen. En wat we van hen verwachten is vooral dat ze de passie die ze hebben voor hun vak... ...dat ze die op de kinderen overbrengen. Dus dat ze echt met de kinderen gaan laten zien... ...weet je wat nou leuk is aan verpleegkunde? Ja. Of weet je waar je echt goed in moet zijn? Uh, uh, of een dokter die uh, demonstreert met een uh, echt patiëntje in een collegezaal. Ze gaan ook wel eens op stap, geloof ik. Ja, ja, ja, ja. dat is uh, onderdeel van, uh, van elk weekendschoolvak. En soms is dat makkelijker, maar bijvoorbeeld bij het vak journalistiek gaan ze erop uit... om reportages te maken, maar gaan ze vooral ook naar de studio of naar de krantenredactie. Ja. Ja. En wat, wat, wat zit er voor die docenten in? Want ik neem aan dat die dat ook in hun vrije tijd doen. Ja, die komen allemaal vrijwillig op zondag, anders zou dit niet te betalen zijn natuurlijk. Ja. Wat ik zeg, dat zijn mensen zoals jij en ik die interessant werk doen, die van hun vak houden... En als dat zo is, dan vind je het ook echt leuk om daar aan kinderen over les te ja. geven. Eh, mensen vinden het spannend. Heel eh, heleboel gastdocenten hebben helemaal geen onderwijservaring. Maar dan zorgen wij in de voorbereidingen dat ze do's en don'ts krijgen. Uh, uh, dus ja, ik kan alleen maar zeggen dat de meeste gastdocenten het ontzettend leuk vinden om met gemotiveerde kinderen aan het werk te zijn. En dat is ook wat ze ervoor terugkrijgen, ja. dat het uh, ja, toch bijzonder is om, uh, om aan jonge kinderen zo goed mogelijk uit te leggen wat je nou eigenlijk doet als officier van justitie, als uh, ja. uh, filosoof. Uh, niet alleen uit te leggen wat je doet, maar dat ook samen met de kinderen te doen. Nou heb ik, uh, ik heb die documentaire mogen zien en het is, uh, nou, het is gewoon aanstekelijk. Het is een soort, soort Dead poet Society in het echt of zo uh, van, van kinderen die minder ontdekken... somber, hoop ik. <laughs> ja, oké, okay, dat geef ik je. Maar uh, uh, het is wel heel gaaf om te zien dat, dat kinderen ontdekken waar ze, uh, waar ze mee bezig zijn. Als ik dit nou voor mijn zoontje zou willen, kan ik hem dan over tien jaar gewoon opgeven? Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Nou, ik vermoed het niet. Wij selecteren de buurten waar de weekendschool ja. actief is. Het zijn negen buurten in grote steden in uh, Nederland. Binnen die buurten selecteren wij zelf ook scholen. Uh, waarvan we weten dat het scholen zijn uh, uh, met een populatie die best uh, uh, extra uh, uh, onderwijs uh, kan gebruiken. Maar binnen die scholen nodigen wij in groep 7, dan zijn de kinderen 10, ja. uh, nodigen wij gemotiveerde leerlingen uit. En waarschijnlijk zit jouw zoontje niet op een van de scholen die wij... Uh, mijn zoontje zit nog helemaal niet uh, op school, maar... Uh, over tien jaar. Oké. Okay. Uh, dus um, het is maar... niet zomaar mogelijk om je kind aan te melden voor de weekend. Nee. Uh, voor de maar het is ook niet zo, maar dat iedereen er aan mee kan doen. Nee, dus wij selecteren de scholen, of de buurt, de scholen eh, en daarbinnen gemotiveerde leerlingen. Ja. Dus ook moet je zelf voorstellen, dan komt een uh, collega van de weekendschool komt in groep 7 in zo'n klas. En die van, nou, jongens en meisjes, er is een weekendschool hier uh, in de buurt. Als je er echt graag naartoe wil, dan kan je er naartoe. Maar let op, het is drie jaar lang. Het is elke zondag. Je ouders moeten het goed vinden. Je moet het dus echt ja. uh, graag willen. En uh, dan gaan we met de kinderen die zeggen, ja, dit wil ik. Gaan we aan het werk. Maar je kiest er dus heel bewust voor om het te doen voor kinderen in achterstandswijken. Mm -hmm. Ik neem aan dat daar ook een, een ideaal achter zit. Een soort gedachte. Zeker, zeker. Het is natuurlijk begonnen in Amsterdam-Zuid-Oost. Toen ik er echt ja. onder de indruk was hoe alleen de kinderen ervoor stonden als het aankomt op ja, de wereld leren kennen. En uh, ook de vaardigheden leren die erbij horen als je uh, jezelf verder wil ontwikkelen. Uh, ja, we zeggen... Altijd de weekendschool uh, uh, zou interessant zijn voor alle kinderen in Nederland, ja. maar we beginnen op de plekken waar het het hardst nodig is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt: van nou, ik, ik hoop dat ik hiermee voorkom dat kinderen slecht terechtkomen, of misschien. In de ja, nou, de gedachte daarbij is het gewoon onderwijs is natuurlijk belangrijk. gewoon een school is nodig, daar wil ik zo ook nog wat over vertellen. Maar het is voor een heleboel kinderen niet genoeg. En het is ontzettend zonde als je ziet dat de kinderen heel erg gemotiveerd zijn... En op school ja. meemaken dat ze om allerlei redenen misschien wat minder presteren... Dan uh, uh, uh, denken dat een heleboel dingen voor hun niet zijn weggelegd... terwijl we op de weekendschool juist laten zien... wacht, school is belangrijk, diploma is belangrijk... maar is iets heel anders belangrijk in het leven... dat je iets gaat doen wat bij jou past. Ja. En dat je blijft ontwikkelen. En dat je de weg vindt. En dat je de aansluiting kunt maken tussen de dingen waar je goed in bent... en waar je warm voor loopt en wat er te koop is in de wereld. En dat is wat we willen versterken. Wat de weekendschool wil, is eraan bijdragen... dat jongeren gemotiveerde keuzes kunnen maken in hun leven. En om dat te kunnen doen... Moet je zowel jezelf een beetje kennen als de wereld kennen. Ja. En daar ook stappen in durven uh, te maken. Maar kan het zijn dat je ook uh, bepaalde jongeren die je heel graag zou willen bereiken met die weekendschool. Dat je die niet bereikt? Ja dat gebeurt. Uh, uh, en daar proberen wij van alles aan te doen. Laat ik het hebben. Twee derde van de jongeren die begint op de weekendschool maakt het van het begin af tot het eind af. Dat betekent ja. dus ook dat een derde... het niet van het begin ja. tot het eind af maar Wij doen ook onderzoek naar de jongeren... die het niet afmaken. Nou, er zijn soms hele goede... redenen voor. Dat ze bijvoorbeeld een passie... hebben waar ze mee verder gaan. De muziekband... of op zondag dan zeggen wij prachtig. Hè? Dan heb je anderhalf jaar weekendschool... op zak en dan uh, ga je... Uh, uh, daarmee verder. Maar er zijn ook jongeren die de aansluiting daar niet goed mee kunnen vinden. Nou, dan gaan we met ouders praten en dan zie je vaak... dat ouders niet zo goed snappen waarom de weekendschool belangrijk is. En dat ouders bijvoorbeeld zeggen... ja, het is heel belangrijk alleen maar studeren, studeren... en uh, de weekendschool, is, dan snappen ze niet waar dat goed Stevrival voor kan. Stevrie van uh, ja. En daar proberen we dat, dan wat aan te doen. En een van de dingen die daarbij werkt... is als oud-leerlingen uitleggen wat zij eraan gehad ja. hebben. Dat is vaak iets waardoor ouders gaan inzien... hé, hey, wacht, dit kan toch interessant zijn maar voor mijn kind. Gebeurde... Maar goed, als jongeren die wij dus niet bereiken... zijn, zijn ja. vaak die jongeren ja, die het meest in de knel zitten... die zijn natuurlijk het lastig, uh, lastigste bij uh, te houden. En daar proberen we wel van alles aan te doen. Maar... Want, want daar is het natuurlijk wel spannend. Uh, ik kan me zo voorstellen dat, dat mensen die enorm gemotiveerd zijn. Nou, dat, daar heb je een toptijd mee. Maar mm. dat er dus echt een aantal kinderen bij zijn... Waar, waar je best grote zorg over kan hebben. Die er heel graag bij wil halen. Ja. Wat, wat, en dat wat... is een belangrijk deel van het werk van mijn collega's. En vergis je niet, de jongeren die zich aanmelden... die op hun tiende zeggen, ja, ik wil naar de weekendschool... die moeten dat nog wel drie jaar uh, ja. doen. En je ziet dat juist... Uh, uh, het motiveren van de jongeren, het bezig blijven met uh, ja, het, het voeden van hun nieuwsgierigheid en enthousiasme. Uh, dat dat een heel belangrijke taak is van mijn, uh, uh, uh, van mijn collega's. Uh, en dat motivatie niet zomaar iets is wat je uh, ja, wat, wat elke zondag uh, overal van afspat. Er moet ook aan gewerkt worden. Zijn die kinderen die meedoen met die weekendschool, trekken die ook nog weer anderen mee op een of andere manier? Ja. Ja. ja. Uh, soms komen ze letterlijk met vriendjes of vriendinnetjes aanzetten ja. en zeggen. Die wil ook heel graag komen. We hebben inmiddels, met name in de weekendscholen die langer bestaan, drie scholen in Amsterdam, dat we hele gezinnen al op de weekendschool uh, hebben gehad. Ja. Uh, uh, uh, uh, Wij vinden ook dat. Ouders komen vertellen hoe hun kind ook in het gezin of, of, of in de schoolklas uh, uh, verandert. En dat, je dat, dat zij merken dat, uh, ja, dat een kind zelfverzekerder wordt. Hey, en, heb je een, een, een verhaal daarbij, een voorbeeld? Uh, dit vertelt. Ik was toevallig vorige week zondag op de diploma-uitreiking uh, uh, van de weekendschool in Groningen. En daar ja. werd dat uitgebreid door ouders uh, uh, en docenten van basisschoolklassen verteld. Uh, dat jongeren, uh, of een aantal voorbeelden van jongeren... die echt uh, ja, uh, zelfverzekerder worden, meer durven. Zie je dat in, in bepaalde dingen heel concreet terug? Ja, dat zie je op allerlei manieren terug. Ik zie dat uh, terug bij de oud-leerlingen van de weekendschool die dat zelf ook vertellen. Ik zal een heel concreet voorbeeld geven. Dat was bij de diploma-uitreiking in Groningen een ja. meisje die er zelf op had gezeten. Die heeft vorig jaar de diploma gekregen. En die ging de uh, vers gediplomeerde ook toespreken. Ja. En die zei in haar een verhaal, wat ze allemaal in de weekendschool had gehad. En toen zei ze, zonder de weekendschool had ik hier niet durven staan dacht ik. Ja, dat vind ik ook wel mooi dat je dat zegt. Ja. Je bent een begonnen. Het is, de eerste weekendschool is gesponsord door, door een bedrijf, IMC. En dat, dat vind je heel belangrijk. Waarom ben je zo met het bedrijfsleven aan de gang gegaan? Nou, het was een. Uh, ik had op een gegeven moment, nadat ik het onderzoek in Zuidoost had gedaan, het idee voor de weekendschool. Ik geloofde heel erg in het uh, idee. Ik dacht: dit moeten we echt doen. Dit, dit, is, dit kan laten zien uh, uh, wat aanvullend onderwijs teweeg kan brengen. En toen kwam ik IMC tegen. En toen zijn we er samen over gaan praten. Dus dat, dat idee om het helemaal los van de overheid te doen is dus ook echt uh, zeker. Want IMC wilde hier iets mee. De, uh, ja. En uh, dat was vrij vooruitstrevend. Het is inmiddels normaler geworden, gelukkig. Dat bedrijven. Uh, ja, want onderwijs en bedrijfsleven is niet in. altijd een hele ideale combinatie, lijkt het wel. Mensen zijn er altijd wat huiverig voor. Ja, dat vind ik haar. Dat vind ik haar. Ja, waarom is dat raar? Uh, mensen denken meteen dat als bedrijven uh, ergens aan bij willen dragen... dat ze zich ook mee willen bemoeien. En dat is mijn ervaring helemaal niet. Okay. Dat is mijn ervaring helemaal niet. En waarom doen bedrijven mee? Nou, om de uh, simpele reden dat iedereen het belangrijk vindt... dat het goed gaat in Nederland. En Waarmee moet het dan vooral goed gaan met jongeren. Dus investeren in jongeren vinden mensen gelukkig uh, uh, heel normaal. En wij maken altijd afspraak met sponsors... dat er een scheiding is tussen de, uh, de sponsoring en de inhoud. Dus er is geen sponsor die bij ons kan komen vertellen... hoe wij de lessen Geweldig, geven wie we uitnodigen. Werken, ja. of, uh, of hoe het curriculum eruit ziet. Nee, nee daar zit een, uh, een scheiding tussen die iedereen ook respecteert. Dus... Uh, uh, uh, uh, ja, die, die samenwerking is juist in dit soort projecten uh, uh, heel erg goed. Wat me wel brengt op het volgende. Natuurlijk is het gewone onderwijs primair de taak van de oh. overheid. Hè? Laten we de weekendschool is aanvullend. En uh, het gewone onderwijs uh, uh, moet natuurlijk door de overheid worden gefinancierd. En, en daarover. Uh, uh, zien wij wel via de weekendschool dat dat uh, helemaal niet altijd goed gaat. Ik zal één voorbeeld geven. Nou, ik, ga je uh, daar, ik ga je daar straks even nog een heleboel vragen uh, over stellen. Maar het is al meer dan alweer half acht. En wij gaan naar het uh, nieuws toe. En dat wordt gelezen door Raymond Sarré. Radio 1, het NOS-journaal. Bij zelfverdedigingstrainingen van militairen... moet altijd een toezichthouder aanwezig zijn. Dat wil de afnp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 Thailand kiest vandaag een nieuw parlement. In de peilingen staat de partij van de verbannen oud-premier Thaksin voor op die van de zittende premier Abishid. Thaksin werd in 2006 door het leger afgezet en zit nu in het buitenland. Zijn zus leidt de partij die nog altijd kan rekenen op een grote aanhang. Die eiste vorig jaar bij bloedige protesten het aftreden van Abishid. Die schreef daarna vervroegde verkiezingen uit. En Griekenland kan de komende maanden aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. De ministers uit de eurolanden hebben gisteren... een nieuw deel van de toegezegde lening vrijgegeven. Het gaat om 12 miljard euro. De Griekse minister van Financiën zegt dat de geloofwaardigheid van zijn land... nu een stuk groter is geworden... en benadrukt dat het omvangrijke bezuinigingen snel moet worden doorgevoerd. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen komt er steeds meer ruimte voor de zon... maar het Noordoosten zal nog lang moeten wachten...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 Ja, goedemorgen dames en heren. En als u net wakker aan het worden bent, omdat uw radio zo om half acht stond. En dat u denkt, waar ah, zal ik vandaag eens meer wakker worden? Nou, u bent wakker geworden bij Dit is de Zondag. En ik spreek vandaag met uh, Helene Terwijn. Helene Terwijn is de oprichter van de IMC Weekendschool. Een school waar kinderen uit achterstandswijken bijzondere lessen krijgen. Ze krijgen daar lessen van, van toponderzoekers en topadvocaten, et cetera. Uh, ik was met Helene beland bij het onderwerp. Het reguliere onderwijs in relatie tot de weekendschool. En jij, ik proef aan alles dat jij ook een missie hebt... om iets te veranderen in het, in het reguliere onderwijs. Wat, wat, wat wil ja, je precies? Ja, ja. Uh, ik wilde net voor het nieuws nog iets belangrijks vertellen. Dat op de gewone school... kinderen moeten leren lezen, rekenen en schrijven. Yeah. En dat ik het zo erg vind... dat dat schrijven de hele tijd zo slecht is. En het, oh. uh, het begrijpend lezen. En dat is iets wat me al dwars zit... vanaf uh, uh, dat ik met de weekendschool begonnen ben. Want daar loop je het de weekendschool tegenaan. Ja, en dat zie, je, dat, dat, dat zie je ook... bij onze gemotiveerde leerlingen... die het dan heel goed doen op de weekendschool. Ja, als je op school niet leert schrijven... Dat, uh, uh, en daar zit vast een hele problematiek achter... die ik, uh, die ik zelf niet helemaal ken... Uh, maar het is vaak erbarmelijk, ook bij onze leerlingen. Yeah. En uh, dat. Uh, dat uh, dus als we het hebben over de taken van het onderwijs. dan hoop ik uh, dat de uh, primaire taken van het onderwijs. Uh, uh, nou, dat, dat, dat moet in ieder geval goed, uh, merk uh, ik. Uh, en verder, en verder stellen wij ons natuurlijk de vraag... Uh, wat zouden we vanuit de weekendschool ervoor yeah. aan kunnen doen... Dat, uh, dat ook het reguliere onderwijs meer motivatiegericht is... en uh, perspectief verbreden. Daar hebben we uh, over nagedacht. En we zijn inmiddels met een aantal scholen aan het kijken... Uh, wat voor soort programma's er ook op de gewone school uh, gedaan zouden kunnen worden... En, en hoe Bij zie je een dat er ongeveer uit dan? Dingen. Nou, wat je natuurlijk wil houden... een van de sterke dingen, uh, misschien wel het sterkste van, van de weekendschool... is dat de leerlingen zichzelf aanmelden. Dus als ja. ze naar school komen, dat ze het zelf graag willen. Daar kun je ze ook altijd op aanspreken. Ja. Ja. De, en de gewone school is heel anders. Daar moet je naartoe. Dus dan uh, voel je de verveling al, uh, uh, al opkomen. Dus natuurlijk de kunst, als je in gewone scholen aanvullende dingen doet... dat dat ook dat keuzeelement erin zit. Dat er ook andere mensen zijn uh, uh, dus niet dezelfde docenten... die je altijd al hebt die Bepaalde verwachtingen van je hebben, maar juist ook mensen van buitenaf. Dus dan denk je vooral aan aanvullende programma's in uh, uren die daar voor die school uh, Dat voor Dat klinkt al, nog best wel een beetje abstract. Aanvullende programma's, motivatiegericht. Wil de weekendschool de schoolreisjes overnemen? Nee, of... nee, nee. nee, nee. Wat wil je uh, precies we zijn doen? nu met een aantal scholen serieus aan het kijken hoe in een aantal uren per week extra weekendschoolachtige dingen op die school georganiseerd uh, kunnen Waar worden. Waar ze dan wel zelf gemotiveerd ja. voor zijn? Ja. En hoe, hoe, ik, probeer het, ik probeer het te begrijpen wat je gaat doen. Is, kunnen ze zich daar zelf voor inschrijven? Ja, nou, de, ik zei, we zijn nu aan het onderzoeken wat we precies gaan doen. Oh. En, en we, willen, we weten natuurlijk heel goed wat we op de, op de weekendschool doen. En op de, bij de scholen is het dan de vraag: kan er voldoende ruimte in het programma worden gemaakt om weekendschoolachtige dingen te doen? En wat dat precies is, daar hebben we, het, uh, hebben we het net over gehad. Inspirerende lessen van, uh, uh, van mensen die de wereld uh, laten zien. Die de wereld laten ja. zien. Uh, nou, ik wil graag ook nog eens zo'n inspirerende mens laten horen. Adi Duivenstein is ook eens bij jullie langsgekomen. Alle mensen gooien die vuilnisak gewoon uh, van het balkon en zo. En dan uh, scheurt het en zo. En het valt allemaal op de grond. Echt waar? ja. ja. Ook stom. Ja. Maar hoe zeg je nou tegen je buren. Dit is asociaal. Wat willen jullie alsjeblieft zo vriendelijk mogelijk zijn... om jullie vuil gewoon op de, uh, maandagavond gewoon buiten te gooien? Zet dat eens hier neer. Willen jullie? Ja, gewoon willen jullie. Willen jullie? Alsjeblieft. R. U. R. U. Ja. Dit was weer een stukje uit de documentaire over de weekendschool. En uh, daar komt Adrie Duiverstein, wethouder Adrie Duiverstein... die komt langs die praat met die kinderen over over wat ze in hun eigen omgeving zien. Ja. Is, is dat ook nog iets wat een beetje een doel is met de weekendschool? Dat ze iets gaan doen in hun eigen omgeving? Ja, het, het, de eigen omgeving is vaak een, de, uh, is vaak een goede start voor, uh, voor van alles. En als de leerlingen filmpjes gaan maken uh, bij het vak film... dan is het heel logisch om een onderwerp te nemen... wat hun, hen uh, ja. uh, aan het hart ligt. En ik weet niet precies uh, hoe deze les uh, die we net hoorden uh, verlopen is. Maar de wethouder die komt vertellen over zijn of haar, of zijn uh, in dit geval uh, werk. En ik uh, kwam uh, met de leerlingen hierop uit. En dan is het, uh, het, ja, het is goed om uh, het te hebben ook over onderwerpen waar de leerlingen zelf ja. uh, uh, gedachten bij hebben. Um, ik denk dat je ook verwijst naar het opvoedkundige wat je hierin hoort. En het overdragen van, uh, uh, van de normen en waarden misschien. Mm, nou, ik zat vooral... Nee, dat was... Sorry. Ik zat, ik zat, ik zat, hier, ik zat hier na te luisteren. Ik denk, hij is heel erg bezig met hun, met hun eigen omgeving. Mm -hmm. en, en ze komen allemaal uit een, uit een achterstandswijk. Dus ze zien daar heel veel in. Dus het, het was niet zozeer de pedagogische kant van het verhaal wat me aansprak. Maar misschien wel een beetje de, de, de wereldverbeteraarskant. Of die... Kinderen daarmee, ja. Die kinderen die gaan iets doen, maar, maar zit dat ook bij jou daarachter van, op deze manier maak ik de wereld een beetje beter? Ja, als je. Als je graag, <lacht> ik ga je stellen heel open. Als je graag uh, aan goed onderwijs wil bijdragen, dan uh, ligt er natuurlijk achter dat je daar ook. dat daar voor de stelling van is dat je, dat je beter af bent als samenleving, als mensen goed zijn opgeleid en als ze niet goed zijn opgeleid. Maar dat is uh, verder uh, zonder allerlei gevoelens van heiligheid uh, uh, bedacht. Uh, ik vind dat ook echt belangrijk. Ik vind dat kinderen beter af zijn als ze uh, uh, uh, kunnen nadenken over de samenleving... hun eigen positie in de samenleving. Ja. En als ze met beide benen uh, uh, uh, daarin staan en ook voor zichzelf ambitie hebben. En daar is natuurlijk de hele weekendschool uh, uh, voor bedoeld. Want de gedachte die er bij mij voor een gedeelte ook achter zit... is, is dat oerol onze spreekwoord... als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Nou, dat is natuurlijk de laatste, jaren, de laatste tientallen jaren hard aan gewerkt... om dat te logenen. Maar is dat inmiddels wel weer zo'n situatie... als je, nou, je in een bepaalde wijk bent opgeboren... Geboren, in een bepaalde omgeving, dat het heel erg moeilijk is... om tot volle ja, om te komen dus, of tot je recht te komen? Je krijgt het niet cadeau. En... Uh, uh, er staat één verhaal van als je goed je best doet op school... en uh, uh, dan kun je het later verschoppen. Ja, dat is, uh, dat is waar. Maar uh, een beetje interessante input... en uh, allerlei vaardigheden leren die erbij horen... dat is bepaald niet, uh, niet overbodig. En dat verhaal van als je voor een dubbeltje geboren bent... dat is naar mijn ervaring niet een verhaal... wat onder uh, immigranten of in de immigrantenmilieus verteld wordt. Daar wordt juist het verhaal verteld. Als je goed je best doet op, school, goed doet op school, dan kun je later ver komen. Dus een enorme hoop, ook bij ouders, dat de kinderen het ver kunnen schoppen. De kinderen worden vervolgens... Vaak met uh, ja, verwachtingen opgezadeld, die je ook niet zomaar in je eentje kunt waarmaken. Je moet later dokter worden, je moet later advocaat ja, worden. Dat er wordt veel? veel, heel veel, heel veel gezegd. En wat zeg je dan tegen die ouders? Eh, nou, wat wij proberen te laten zien, en we zeggen het natuurlijk ook, maar we proberen het ook te laten zien door de ouders op de weekendschool uit te nodigen, dat het, zo, dat het belangrijk is dat kinderen eh, eh, eh, eh, eh, zich ontwikkelen en. Eh, uh, dat het helemaal niet erg is als je naar het VMBO gaat. Dat het vooral belangrijk is dat je uh, blijft werken aan dingen... Uh, die je later wil gaan doen. Ja. En je ziet ook, dat zie je sowieso in Nederland bij uh, uh, immigranten jongeren, dat het stapelen van schoolopleidingen heel normaal is. En wat wij bij de weekendschool aanmoedigen is dat je ook de juiste keuzes maakt voor vakken waar je echt geïnteresseerd bent. Opleidingen die je graag doet om uiteindelijk iets te gaan doen waar je ook voor warm loopt. En dat is uh, heus niet bij iedereen dokter of advocaat worden. Nee. Wat, wat, wat vind jij een... Uh, ik kan me voorstellen, ik, ik heb het ook in de documentaire gezien... zo'n ouder die zegt van... nou, ik zou het wel heel gaaf vinden als je dokter wordt... en ik wilde graag meenemen. En dan zijn er een de jongetje die wil dus twee dingen worden... of regisseur of dokter. En dan denk ik, nou, volgens mij wil je het ene net even ietsjes meer. Ja. Raken ouders teleurgesteld als ze bij jullie een, een passie ontdekken... die helemaal niet strookt met, met, met wat hun ideaal voor die kinderen is? Uh, nou, zo heb ik het nooit gezien. Ik denk dat het, het overal geldt. Ouders willen het beste voor hun kind. Ja. En uh, ja, ouders. Uh, uh, uh, uh, uh, vinden het geweldig om te zien. Dat is, dat is echt mijn ervaring. Ouders vinden het juist geweldig om te zien als kinderen ergens warm voor lopen. als ze iets uh, graag willen. Dus ouders die teleurgesteld raken over passie voor hun kind. Nee. Die kom je niet tegen. Dat, uh... Uh, uh, er moet soms wel wat over gepraat worden, maar uiteindelijk vinden de ouders het fijn als, uh, als kinderen gelukkig zijn. Wij gaan uh, eens even luisteren naar een gedicht over misschien wel passie en misschien wel geluk. Dichter bij de zondag. Helene Terwijl doet mooi werk met de weekendscholen waarvan de grootste geesten geleerd kan worden. Ik heb nog wel een klein advies. Ik weet niet of daar al aan gedacht is. Ik hoop dat Helene Terwijn wil overwegen, voor zover ze daar nog invloed op heeft... steeds de weekendschool te beginnen met het voorlezen van een mooi Nederlands gedicht. Wij in Nederland zitten traditioneel goed in onze dichters... en zo'n gedicht kost je gemiddeld hoogstens een flinke minuut. Van gedichten zullen de kinderen met nog meer sprongen vooruit gaan. Want wie wonderen kan verrichten met taal, is al ruim over de helft. Maar dit terzijde. Nu een nieuw gedicht dus over Helene Terwijn en over voorbestemming. Alles is voorbestemd. Neem nu Helene Terwijn. Die scholen heeft verzonnen voor het weekend... waar kinderen nieuwsgierig komen zijn. De letters van haar naam, iets anders neergezet... kunnen gelezen worden en wij leren het. Niets is ooit voorbestemd. Dus de bedoeling is altijd aan heel de wereld blijven sleuren... totdat uiteindelijk iets goeds gebeurt. Zoals Helene Terwijn die scholen heeft verzonnen... Want iedereen die beter van die school komt, is met Helene begonnen. Het was onze dichter bij de zondag en dat was Menno van der Beek. En hij heeft een dicht gedicht geschreven, maar hij zei eerst... als je wonderen met taal kan verrichten, dan ben je al op de helft. Uit mijn hart gegrepen. Ja? Ja. ja. ja. Er komt toch weer dat schrijven onderwijs uh, uh, Dat schrijven maar ook het, uh, uh, het lezen en uh, uh, ja, het... Uh... Dat de kinderen niet altijd even goed schrijven betekent overigens niet dat ze niet geïnteresseerd zijn in, uh, uh, in taal of poëzie. We hebben ook het vak taal en poëzie op de weekendschool. We hebben ook dagopeningen op de weekendschool. En uh, ik zal zeker aan mijn collega's voorstellen om uh, misschien niet elke zonderdag, maar toch wel zo nu en dan met een gedicht te beginnen. Wat, wat, mooi idee. Wat vond je van het gedicht verder? Uh, ja, mooi. Je naam uh, omgebouwd tot Wij Leren, het was dat al eens een keer eerder gedaan? Uh, nee, zo niet geloof nou, ik. Kijk eens op. Nee, nee. Nee. Oh, wij, gaan, wij, wij gaan luisteren naar een, uh, naar een mooie plaat van Tini Lind, als ik, uh, als ik het goed heb. Walk just kids. Blues, hier op de zondagochtend Push Over Boy Blues van Tidi Lind. En ik zit nog steeds in de studio met Leen wijn, de oprichters van de EMC Weekendschool. En uh, ik heb inmiddels met je gesproken over het reguliere onderwijs en over de, over de kinderen die, uh, die ervoor kiezen om op hun tiende jaar elke zondag, of bijna elke zondag, uh, bij jou naar school toe te gaan. Er is inmiddels een groep klaar. Zeg je dan dat ze zijn afgestudeerd? Ja, zo noemen we dat. Ja? Ja, ja, ja. ja zo noemen we dat. En, en hoe gaat het met die? Met die met, ja, dus nou, zijn het twintigers, de, denk ik? Ja, dat, de oudste van de groep met wie ik ooit begonnen ben in 1998 uh, zijn nu 23. Ja. Uh, komen zelf alweer terug om les te geven. Ja, jongen. Wat en dus voor les geeft ze dan bijvoorbeeld? Uh, nou, dat uh, hangt er vanaf uh, wat ze doen. Als een koksopleiding volgt, dan kom je daarover lesgeven. En als je uh, nog studeert, kom je uh, daarover lesgeven. Uh, uh, ze, ze zijn allerlei soorten opleidingen gaan doen, ook op allerlei soorten opleidingsniveaus. Uh, en ze hebben allemaal interessante verhalen te vertellen. Uh, dus wij moedigen dat aan, dat ja. uh, oud-leerlingen les komen geven. Wat ik zei, de oudsten zijn de 23, dat is natuurlijk een kleine groep. Uh, en daaronder zit inmiddels een groep van uh, uh, duizenden oud-leerlingen. Uh, die uh, uh, zich verenigd hebben in een netwerk... wat ze zelf Future for Life hebben genoemd. Ze hebben ook een eigen Future for Life-website. Oh. En uh, dat netwerk wordt steeds sterker... en er wordt steeds meer in georganiseerd. Er zijn voor jongeren die vanaf de weekend... want ze zijn natuurlijk 14 als ze hun diploma ja. krijgen... zijn er nog allerlei... Uh, uh, terugkomdagen, masterclasses, uh, activiteiten die ze met elkaar organiseren. Ze hebben een jaarlijkse landelijke terugkomdag. Dus dan komen alle oud-leerlingen van de negen. Maar dat is wel bijzonder, want aan. ze gaan, nou, als ze bij jullie klaar zijn, zijn ze veertien, dus ja. dan zitten ze een beetje in het voortgezet onderwijs. en dan kiezen ze later een beroepsopleiding of misschien een studie. Dan, dan, dan zouden ze tal van andere dingen kunnen hebben waar ze zich aan hechten. Dat maar de weekendschool school blijft terugkomen. Nou, dat is ook zo. Ze hebben het ook heel erg druk. En ze krijgen vriendjes en vriendinnetjes. Ja. En de middelbare school is natuurlijk een andere koek dan de basale. School, het moet ook gewoon gewerkt worden en huiswerk worden gemaakt. En ze gaan uit. En, uh, maar velen maken toch uh, uh, ruimte vrij voor de weekendschool. En hebben zich verenigd in vestigingsraden of de landelijke alumnieraad. En verder geldt natuurlijk dat om uh, gastdozin te zijn op de weekendschool. En ja. af en toe eens terug te komen. Uh, uh, maar je had het over een vestigingsraad. Ze bemoeien zich nu ook met de ontwikkeling van de weekendschool. Ja, ja. dus elke... IMC Weekendschool, elk van de negen, heeft een eigen vestigingsraad van ja. oud-leerlingen. En de hele Weekendschool heeft een landelijke alumnieraad. Dus dat, dat zijn de echt meest actieve uh, jongeren. En die zeggen dan tegen jou van nou, ik vond het heel gaaf tien jaar geleden. Maar dat en dat dat zou misschien Nou, zo gaat anders. het niet helemaal. Oh. Maar wij uh, vragen hun om mee te denken. We ja. hebben soms concrete problemen. Uh, een van de dingen uh, waar de alumni veel meer verstand van hebben uh, uh, als wij is. Hoe je andere oud-leerlingen, die soms verdwijnen omdat hun e-mailadres verandert of wat dan ook. Hoe je die blijft bereiken via ja. de nieuwe sociale media uh, uh, aan je bindt. Daar zijn de alumni veel beter in dan wij. Okay. Uh, uh, en verder zijn dat uh, uh, de leerlingen die ook echt met ideeën komen... voor hoe terugkomdagen eruit zien, wat, wat er leeft onder de, uh, uh, de oud-leerlingen... wat voor masterclasses interessant zouden zijn. Dus dat is echt een uh, samenwerking om zo interessant mogelijk activiteiten te blijven organiseren. En wat ik zeg, uh, sommigen zijn heel actief of sommigen zijn een tijdje heel actief... en anderen ja. wat minder. Maar om af en toe les te komen geven op de weekendschool... Uh, hoef je natuurlijk niet je leven in het teken van de weekendschool te stellen... Is het, uh, zijn dit nou, de, ja, je zei het begin, ik durf het woord niet zo goed in de mond te nemen. Dat je dat je niet zo gelooft in rolmodellen, maar zijn die alumni <laughs> toch voorbeelden voor ja, de huidige dat leerlingen? Is, dat is nou wel zo, en dat ah. zie je ook. Dat zie je ook. Uh, dat oud-leerlingen een heel ja, nog sterker effect hebben op de weekendschool, van de jongere generaties, dan gewone gastdocenten. Ja. Jij en ik zijn toch erg oud voor de leerlingen die erop ja. zitten. Bij alumni. Zie je dat ze allerlei vragen gaan stellen. U heeft toch ook op de weekendschool gezeten. Hoe bent u er opgekomen? Uh, of, uh, en uh, wat heeft u er. Uh, wat heeft u er allemaal aan gehad? Ze zeggen ook u tegen de oud-leerlingen, dat is ja. wel mooi. Uh, ja, en dan kun je echt zeggen dat, uh, uh, dat, het, uh, dat het rolmodellen zijn. Dat de jongeren dat je ziet dat ze ermee bezig zijn om zich voor te stellen uh, uh, ja, wat de alumni niet uh, doen en hoe hun eigen toekomst uitzet. Ik ben, ik ben ontzettend ben Ja, ik, ik was wel graag eens een een verhaal horen van iemand die dat heeft doorlopen... en nu nou ja, op een bijzondere plaats terecht is gekomen. Heb daar een voorbeeld van? Oh, er zijn heel veel voorbeelden van en ik vind het mooi. Dan noemen ze er eentje, ja. Ja, ik vind er eentje... Eh... Oké, okay, één voorbeeld. Ik ga maar even geen namen noemen. Het voorbeeld van een jongen die zegt: op de weekendschool heb ik echt leren durven. En ik, uh, uh, ik stap makkelijker overal op af. En uh, uh, uh, de weekendschool heeft me ook gemotiveerd om in mijn opleiding uh, om die voor te zetten, ja. vanaf het VMBO naar het MBO, naar inmiddels het HBO. En, te gaan. en het was een jongetje die kwam, nou ja, je wil misschien uh, geen namen noemen, maar hij kwam uit een broederwijk... Ja, al onze of leerlingen komen, uit, komen niet uit ja. uh, uh, rijke buurten, ja. En wat, en wat is hij nu gaan doen? Uh, hij is premier geworden. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat, Straks komt de premier van Nederland natuurlijk wel <laughs> uit de weekendschool. Weekend maar daar zijn ze nu nog net iets te, iets te jong voor. De meeste oud-leerlingen zijn nog bezig met hun opleiding. Zijn nog bezig met allerlei soorten maar... opleidingen. En, uh, uh, en deze ene jongen, maar, want, want ik was wel even benieuwd naar het verhaal van die ene jongen. Die durfde op dingen af te stappen. of Dat, vertel, dat ja. vertelt hij. Uh, uh, ja, ik vind het lastig om het aan de hand van één voorbeeld, eerlijk gezegd, te zeggen. Dan heb we weer over dat ene, dat ene voorbeeld en dan kijk eens uh, wat een succes. Wat wij aanmoedigen nogmaals is dat oud-leerlingen van de weekendschool bewuste keuzes maken. En dat ze uh, ook uh, uh, uh, voor hun studie en uiteindelijk werk iets kiezen waar ze een Warm voorlopen. Ja. Bij sommige leerlingen op de weekendschool zie je dat ze altijd al wisten wat ze wilden worden. en ook echt met een bepaalde gastdocenten zijn blijven opzoeken. Ja. Een oud-leerling van ons bijvoorbeeld. Ik kreeg les van uh, Hugo Heijmans, uh, de baas van het uh, Kinderzieken. Emma kinderziekenhuis. Ja. die hier onlangs in de. Uh, uitzending was. Ja. En uh, die vond zijn lessen zo inspirerend. Ze wilde zelf ook dokter worden. Dat ze ook in de... Uh, uh, toen ze stages moest lopen op de middelbare school of werkstukken moest schrijven, hem weer op is gaan zoeken. En uiteindelijk bij hem is gaan studeren. Dus dan, dat, dan dat is dan een bijzonder verhaal. Dat gastdocenten echt een, uh, een blijvende indruk op uh, leerlingen maken. Voor de meeste leerlingen geldt echter dat als ze op de weekendschool zitten, dat ze nog niet precies weten wat ze willen worden, maar er wel mee bezig zijn. Uh, en later bijvoorbeeld, als ze in een uh, uh, uh, als ze al van de weekendschool af zijn en als ze keuzes gemaakt hebben... dat ze dan nog eens terug willen naar bepaalde gastdocenten. Wat dan ook in die masterclass is uh, gebeurd. Dus die paden naar hoe de jongeren zich ontwikkelen... daar is niet één één schabloon nee. voor. En daarom ik ook bij het geven van, uh, van één voorbeeld of het benoemen van één soort succes. Ik vind eigenlijk alles succesvol waarin jongeren bezig blijven uh, uh, met, ont met, met zich ontwikkelen en daar ook het plezier in uh, hebben. Echt bezig zijn met de dingen ja, waar ze goed in zijn, die ze zelf heel interessant vinden. Ja. Waar ze hun tanden in willen zetten en waar ze, ze harder voor willen lopen. En je ziet dat op heel veel verschillende manieren uh, vorm krijgen. En het mooie van ons alumni netwerk natuurlijk ook voor ons is dat we daar direct voeling mee houden. Omdat de jongeren daar zelf over komen vertellen. We doen daar ook onderzoek naar. En daarin uh, vinden we steeds sterker... dat met name... Uh, uh, uh, lef hebben om op zaken af te stappen... en je comfortabel voelen... Ja. Uh, uh, om contact te leggen met mensen... dat dat een groot verschil is tussen jongeren... die op de weekendschool hebben gezeten... en die niet op de weekendschool hebben gezeten. Helene, we zijn... Uh... We zitten alweer op een paar minuten voor acht. Jee. En je, je hebt de hele tijd over gastdocenten gehad. Nou, wij hebben ook iets met een gast. Nou, jij bent onze gast. Uh, mm -hmm. We vragen ook al onze gasten om in het gastenboek te beschrijven... Van hoe, hun, uh, hoe hun zondag, een ideale zondag, eruit ziet. Uh, ik vraag jou om daar eens... Nou, dat heb of, ik al of, hele gedaan. Ik braaf gedaan. Braaf opgeschreven. Ik heb uh, het schriftje met mijn eigen verhaal voor me. Het <laughs> begint met op mijn ideale zondag word ik wakker naast mijn vriend... En dan lezen we het nieuws bij. En uh, uh, ik vind het uh, altijd interessant, belangrijk, leuk om uh, regelmatig naar weekendscholen te gaan. Dus mijn favoriete zondag ga ik langs op een weekendschool. Eh, ik vind het ook altijd leuk als ik word uitgenodigd door mijn collega's... om gewoon eens met de kinderen weer eens te hebben over... waarom bestaat de weekendschool ja. eigenlijk? Waarom zitten we erop? Of waarom... En eh, dan gaan de jongeren ook al vragen Waarom heeft u het precies opgericht? Want... Dus om het over de verwachtingen te hebben... en om van de jongeren te horen hoe ze doen. Dat is altijd weer leuk om met zo'n groep eh, dat gesprek te voeren. Dus dat doe ik regelmatig. Of s middags bij de alumni-raad langsgaan als die vergaderen. Dat, dat, dat vind ik ook wel een onderdeel van Ideale Zondag. Jij laat je graag inspireren door ja, de leerlingen die... die de voeling houden met leerlingen en de oud-leerlingen van de weekendschool. Dat, dat komt zeker in mijn ideale zondag voor. En verder s'avonds eten met vrienden. En tussendoor mijn uh, leeswerk doen voor de komende week. Want ik vind het heerlijk om rustig aan de week te beginnen en alles bijgelezen te hebben. Ja. Dus op mijn ideale zondag uh, hoeft niks, maar doe ik wel veel met uh, ja, wel mensen veel. die belangrijk voor me zijn. Alleen ik wil je bedanken voor, uh, voor het gesprek dat ik met je mocht hebben. Wilt u dit nou naluisteren of wat meer informatie willen hebben over de weekendschool? Dan kunt u heel goed terecht op www.weekendschool.nl. Heb ik begrepen? www.imcweekendschool.nl zelfs. Uh, en u kunt ook op de website terecht van Dit is Zondag. Dat is eo.nl Dit is een Zondag. Daar kunt u de gastenboek bijdragen lezen. En natuurlijk ook het gedicht. En wij hebben het volgende uur Vroege Vogels. En ik hoorde vogeltjes op de achtergrond. Janine, wat hebben jullie ja, allemaal ja, in uw programma? Morgen. Nou, Jij hebt als oud-politicus vast ervaring met uh, luidruchtige mensen... maar wij gaan zometeen het uh, luidruchtigste dier laten horen. Ja, ja. En het laatste kwartier van onze uitzending is bestemd... voor uh, de luidruchtigheid van onze vroege kuikens. Dus jongere afdeling, zeg maar, van de vroege vogels. Leuk, leuk. Nou, we gaan luisteren. Ja. Dan kom je tot Twee Dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert de zomerserie met recht van spreken